Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Ik ging laatst naar een modeshow met vrouwlieft aan mijn zij. De allerliefste meisjes trokken aan mijn oog voorbij. Maar toen ik al dat goed van nabij bekeken wou, toen hoorde ik meteen al van mijn vrouw. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Wanneer je op een zondag aan het mooie Noordzeestrand De meisjes ziet flaneren lekker donkerbruin gebrand Laat dan vooral niet merken dat je hen ter sluiks bespit, Want anders zingt je vrouw alweer dit lied.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 Maar kom ik uit de bioscoop weer met mijn vrouwtje thuis Dan klinkt nog dagenlang bij ons in huis dan mag je alleen